Wakker Nederland met jaar Nachtegaal en Cambran Ula. Goedemorgen, het is 9 maart. Het is als woensdag en u luistert naar het laatste uur van nu al wakker Nederland. En komend uur hoort u. Een discussie tussen een voorstander en een tegenstander van 130 kilometer puur op de snelwegen. Hoort u Jordi Mulder die vooruitblikt op de Champions League-wedstrijd tussen 04 en Valencia. En praat Royalty Watcher Mark van der Linden ons bij over de reis van Koningin Beatrix naar Oman en Qatar. Maar we beginnen met onze studiogast Sonja Serloui. We gaan het met haar hebben over Vrouw Power Dag. Voor iedereen die het gemist heeft, gisteren was de 10ste internationale vrouwendag... een dag om aandacht te vragen voor de positie van de vrouw. En ook de rest van de week worden allerlei bijeenkomsten in dit kader georganiseerd... zoals Vrouw Power Dag, later vandaag in Hofdorp. Hoofddorp. Het is een initiatief van onder andere Sonja Saloui. Goedemorgen, Sonja. Goedemorgen. Voordat we het straks met je over gaan hebben wat die Vrouw Power Dag precies inhoudt... willen we eens wel weten wie je bent, want wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Um, ik ben al 15 jaar uh, marketeer van uh, uh, een concept dat heet Wellness International. Mm -hmm. En wij brengen uh, onder andere sportvoeding en andere vitamines naar de markt. En, en wat, wat, waar moet ik aan denken? Is dat echt vooral wellness voor vrouwen of ook voor mannen? Nee, wellness voor vrouwen, uh, mannen, sporters. Uh, nou ja, iedereen die uh, gezond is en gezond wil blijven. Geen doping, dus het is echt, uh, echt gezond? Nee, uh, producten van ons staan op de witte lijst. NOC en NSF, goedgekeurd. Dus uh, heel veel topsporters in Nederland die het gebruiken. Hoe kom je daar eigenlijk in die wereld? Ik heb een achtergrond uh, bij IBM. En uh, mijn man zocht eigenlijk iets anders. En via een fysiotherapeut zijn we erin gerold, Heel toevallig. Maar destijds, vijftien jaar geleden, verklaarde ons iedereen voor gek. Want het gaat via internet. Ja. En nu heeft iedereen zoiets van uh, gat in de markt. Maar het is samen met uw man dus? Ja. ja. En waar komt u vandaan? Uh, ik kom zelf uit Almere en we hebben een hoofdkantoor in, uh, in Hoofddorp En we hebben nog acht andere vestigingen in Nederland. Dus uh, een groot bedrijf. U bent getrouwd? Helemaal. Uw oma. Heeft... Oma zelfs? Ja. U, dus u heeft ook kinderen? Nee. nee. Dat heb ik overgelaten, aan iemand anders. Nee. nee, mijn man heeft kleinkinderen en die is wat ouder dan ik. Dus, Oké, okay. uh... stief oma. Ja, ja. stief oma. Ze noemen me trouwens geen oma, want ze vinden niet dat ik eruit zie als een oma. Nee, zo ziet het er ook niet uit. Maar Dank je wel. ik weer. weer. Uh, oh ja, zo, dat kan natuurlijk ook. Maar ja. zeg word ik beschuldigd dat ik heel uh, beschuldig dat ik te weinig feministisch ben. Daar gaan we het uh, namelijk later dit uur uitgebreid met u over hebben. Dank je wel. Dan uh, de tijdschriften. Die uh, vallen namelijk iedere woensdag bij u op de deurmat. En we beginnen met een nieuwe revue. Daar staat op de cover Hans Teeuwe. Hij duikt volgende week met zijn nieuwe show Spicksplinter weer de theaters in. En Theo blijft populair. Zijn tour was binnen een dag uitverkocht. Na vijf jaar afwezigheid blijkt het merk Theo sterker dan ooit. En verder een reportage met in de hoofdrol staatssecretaris van Justitie Fred Teven. Hij is volgens de revue meer een James Bond dan een staatssecretaris. Er gaan verschillende geruchten over hem. Zo zou hij roddels verspreiden in de onderwereld om zo criminelen tegen elkaar uit te spelen. Vroeger was Teven overigens niet zo'n held. Zijn klasgenootjes noemden hem een vreemde eend. En hij was graag te vinden op de padvindersclub.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 Straks wordt de Eerste Kamer gekozen, maar of de coalitie daar een meerderheid haalt... hangt af van de trucs van de politieke partijen. En tot slot een interview met Bruno Braakhuis. Die, dat is de enige en eerste bankier in dit fractie van GroenLinks. Maar hij voelde zich er niet zo welkom. Tegen Vrij Nederland vertelt hij dat veel opgetrokken wenkbrauwen zag. Hij kreeg flink wat kritische vragen over zijn werk voor zijn kiezen. Maar daar laat Braakhuis zich niet door uit het veld slaan. Sterker nog, hij zegt als insider zelf de financiële wereld kritischer te kunnen volgen tot weer over een overzicht van de tijdschriften. Bij ons in de studio nog altijd Sonja Saloui... Um, van de Vrouw Powerdag. Dat wordt vandaag georganiseerd. Sonja, wat is dat eigenlijk, een powervrouw? Een powervrouw? Uh, ja, dat is een goeie. Uh, een powervrouw, uh, denk ik, is een vrouw... die uh, streeft naar financiële onafhankelijkheid... Uh, in ieder geval niet afhankelijk van een man. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, of van iemand anders. Um, en ik doe al 15 jaar een bedrijf waarin ik ook mensen daarin opleid. Dus dat onderwerp past heel erg goed in ons. Voor ik trouwens iets vergeet, ik organiseer het samen met iemand anders. En die wil ik ook niet meef, wil ik wel even noemen. Want die heeft ook Ach. heel veel tijd erin gestopt in Gritte Bruin. Dus uh, anders dan uh, heb ik straks iemand achter me aan die zegt... Je bent me vergeten. Nee, dat, dat moeten we ook niet hebben. <laughs> ja, maar goed, het, het is dus iemand die niet meer... Maar het, dat kan toch ook een keuze zijn? Die mag toch ook kiezen om... Uh, Af thuis te, te blijven zijn? met de kinderen. Ja, waarom niet? Ja, nou ja, dat kan ook. Je kan ook onafhankelijk zijn en thuis blijven met de kinderen, toch? Als je iets voor jezelf georganiseerd hebt. Maar nog. het is natuurlijk altijd prettig om niet afhankelijk te zijn van iemand. En daar gaat het vanmiddag over. We hebben Annemarie Vaghal als spreekster En we hebben uh, Elsa Mieke. Ja, en we hebben Elsa Mieke Havinga. En natuurlijk uh, is het een keuze. Maar iedereen zou toch eigenlijk financieel onafhankelijk willen zijn? Uh, en en uh, niet? Ja, nou, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, Prettig ik toch? Ikzelf zou dat wel fijn vinden. Maar ja. Het ja. Is, uh, ik hoor ook al vaker dat vrouwen toch wel als een soort druk ervaren... Uh, dat ze niet meer echt mogen kiezen. Dat er bijna een soort van stigma is van als je liever thuis blijft, dan, dan kan dat niet. Terwijl dat bij mannen bijvoorbeeld wordt aangemoedigd. Oh, een ja. huisman, wat leuk. Ja, ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen daar vrij in is... Om, om zelf te kiezen of die thuis blijft of niet. En ik kan me voorstellen dat sommige vrouwen dat hartstikke leuk vinden. En sommige mannen ook. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om je kinderen te zien op te groeien. Maar uh, ik denk dat het wel een bepaalde vrijheid geeft. Ik heb zelf ervaren, toen mijn man ziek werd... dat het heel belangrijk is om... Uh, Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Om niet afhankelijk te zijn van een overheid. Dat was voor mij heel belangrijk. En, um, en, en ja, dan zie je dat dat een bepaalde vrijheid geeft. Wat trouwens ook weer heel erg goed is voor je gezondheid. Als je geen stress hebt. Dus, en of je dat thuis doet of, of, of anders. Ja, weet je, dat is natuurlijk voor iedereen zijn eigen keus. Door het woord dag suggereert dat er iets bestaat als vrouwpower. Um, is het, het idee dat vrouwen een voordeel hebben ten opzichte van mannen? Of waar komt die nou vandaan? Nou, weet ik niet. Ik weet niet of mannen een voordeel, vrouwen een voordeel hebben ten opzichte van mannen. Ik denk dat vrouwen bepaalde kwaliteiten hebben, mannen ook. Um, uh, ik denk uh, uh, dat je van die kwaliteiten gebruik moet maken als je ze hebt. Um, ik weet zelf vanuit mijn achtergrond bij IBM dat ik altijd heel makkelijk bij een klant binnenkwam. Omdat ik een vrouw was en bel zegt Nou, kom maar langs. En als je dan langs bent, dan word je heel erg beoordeeld op, op je, of je ook wel weet waar je het over hebt. Dus dan is het weer even een achter, achterstand. Um, ja, Waarom is de achterstand? Uh, nou ja, Omdat mannen je heel erg testen op, uh, op ja, blond en je komt binnen. En uh, ik wil wel eens weten wat je, wat, of, of je echt uh, slim bent en weet waar je het over hebt. Dus, dus dat maar aan de andere kant. Weet je wel, als je eenmaal uh, ja, laat zien dat je weet waar je het over hebt. Dan heb je denk ik weer een voordeel. Ja. Dus, uh, en vrouwpower vond het gewoon een leuke naam. Omdat ja. het bijna rent. Ja, ja. <laughs> klinkt goed, toch? Ja, nee, dat is ook zo. We gaan straks nog verder uitgebreid hebben over die Powerdag precies. En Annemarie van Gaal komt. Ik ben straks ook heel erg benieuwd waarom Annemarie van Gaal nou zo'n voorbeeld is. En waarom zij een powervrouw is. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we straks ook nog het hebben over de beste dagbladadvertentie. Maar nu eerst gaan we luisteren naar prachtige muziek uit Drenthe. Daar komt Daniel Loewis vandaan. En hij zegt zelf, dit wordt een prachtig mooie dag. Als dat ging alvast goed. Koffie en de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat er ook wel weer eens mag. in een mijn prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik of Ach, op deze...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 Daniel Lohuus en hij belooft ons een prachtig mooie dag. Het is 13 over 5 en dat betekent dat de krantenbezorgers dit moment door het hele land scheuren. Maar wij hebben ze hier al en wij hebben ze voor u doorgenomen. Hierbij de hoogtepunten van de krant van vandaag. Joodse instellingen betalen zich schil aan beveiliging en daar moet maar eens een eind aan komen. In de Spits vandaag een artikel met een plan van de PVV om Joodse instellingen van hun beveiligingskosten af te helpen. U had verslaggever Jorn Jonker, verslaggever van de Spits. De PVV wil dat agenten dat gaan overnemen van particuliere beveiligers dat de joodse instellingen niet meer voor de kop, uh, kosten hoeven op te draaien, volgens uh, Jorrit van Klaver van het tv is het uh, te bizar voor woorden dat ze het zelf moeten betalen. En uh, is veiligheid de kerntaak van de overheid. Een rechtszaak aanspannen is straks onbetaalbaar. Dat schrijft NSC Next. Vandaag gaat de Tweede Kamer over het verhogen van de kosten. Nu betaalt de staat nog een deel van de kosten van de rechtszaak, maar als het aan het kabinet uh, ligt, zijn straks alle kosten voor eigen rekening. Om even te vergelijken, bijvoorbeeld een parkeerboete aanvechten... is nu nog maar 40 euro en dat zal straks 750 euro gaan kosten. En een fout in een belastingaangifte, nu 50, straks 750 euro. Scheiden wordt al helemaal onbetaalbaar, maar liefst 10 keer duurder.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 En tot zover de kranten van vandaag. We gaan naar de hoofdstad toe, want het Stedelijk Museum in Amsterdam staat al zeven jaar in de stijgers. Sinds het faillissement van de aannemer in februari liggen alle werkzaamheden stil. Bezoekers en de gemeente willen dat het museum snel de deuren opent. Vandaag praat de gemeenteraad in Amsterdam over de herbouw. Wij praten alvast met Maya Ruiglok, gemeenteraadslid voor de VVD in de hoofdstad. Goedemorgen mevrouw Ruiglok. Goedemorgen. De opleving van het vernieuwde uh, museum, uh, stedelijk museum is vaak uitgesteld. Wat is eigenlijk in het verleden misgegaan? Ja, dat is een hele opzomming wat er in het verleden is, uh, is misgegaan. Dat is eigenlijk een opeenstapeling op van uh, ja, dingen die uh, niet, uh, niet mee zitten verschillen in, uh, in uh, uh, ontwerp. En, uh, maar waar het nu om gaat is er gewoon een... Uh, ja, een kwestie van uh, verschrik verschrikkelijke pech is dat die aannemer failliet is gegaan. Naar nou, verschrikkelijke pech of slechte organisatie? Nou ja, hier kan je natuurlijk uh, niet zoveel aan doen. En deze aannemer die, uh, die had uh, ook uh, het uh, museum van uh, Dixgeringhaan en dergelijke gemaakt. En uh, ja, daar uh, zijn. Uh, ja, dingen niet goed gegaan. Dus ja, of de, dat een slechte organisatie van die aannemer is, dat uh, zou kunnen. Maar uh, het is wel uh, pech voor uh, de gemeente Amsterdam in ieder geval... dat, uh, dat juist deze aannemer uh, de klus niet kan klaren. Het gebouw staat al zeven jaar in de stijgers. Wanneer had het eigenlijk af moeten zijn? Oh, volgens mij had het al heel lang af moeten zijn. Ik ben zelf nog maar uh, een jaar uh, gemeenteraadslid... Dus uh, ik heb het idee dat het al jaren geleden uh, af had moeten zijn. En wanneer, gaat het... Het nu, wanneer wordt het nu afgemaakt? <laughs> nou, het, of is of dat het een heikelpunt? <laughs> het is een heikelpunt. Ik had nog uh, mijn hoop, uh, ik ben een optimist van, uh, van aard. Dus ik dacht, uh, wie weet gaan we dit jaar nog uh, redden. Maar dat is een beetje te optimistisch. Dus uh, begin uh, volgend jaar uh, zal het uh, helemaal af zijn. Maar het goede nieuws is, het is al open. Hè? Ja, is dat goed? Ik vind, ja ik, als ik heel eerlijk ben... ik vind het van een stuitend uh, gepruts bijna... dat het museum zo lang dicht moet. Er, het is ook niet het enige museum in Amsterdam dat niet open gaat. Er wordt al zo lang aan geklungeld. Kan, had dat nou echt niet handiger georganiseerd kunnen worden? U bent zelf topondernemer. U heeft toch wel een betere oplossing dan nu gaat? Nou, dat is natuurlijk uh, makkelijk gezegd. Hè? Zo van, uh, er had dat niet beter gekund en is dat niet geklungeld. In dit geval van het stedelijk is er op dit moment, uh, ja, ben ik blij dat, uh, dat, uh, dat de gemeente nu met een, uh, een oplossing komt. Van, er zijn drie mogelijkheden. Het, uh, de, deze bouwer die is failliet verklaard. Mm -hmm. En uh, nu wordt er gezegd van, nou, laten we kijken hoe we zo snel mogelijk door kunnen gaan met die bouw. Want wat je nu kan doen, is uh, je kan zeggen van, nou, oké, okay, we gaan het als gemeente uh, zelf dan maar doen, uh, de, de aannemer uh, coördineren. We kunnen zeggen van uh, uh, we, gaan het, uh, we gaan het opnieuw aanbesteden. Dus we gaan een hele Europese aanbesteding opnieuw uh, neerzetten. Of uh, waar nu uh, voor gekozen gaat worden als het goed is vandaag en uh, volgende week in de gemeenteraad. Laten we doorstarten uit, uh, uit de boedel. Dus laten we zo snel mogelijk uh, verder gaan om, uh, om die bouw uh, rond te krijgen. Maar waarom blijkt het voor overheidsinstellingen toch keer op keer zo lastig om een gebouw af te maken? Het, het lijkt er ja, alsof toch. er bijna niks op tijd klaar is. Ja, het, uh, dat heeft mij natuurlijk uh, ook wel verbaasd. Dat je kan zeggen van... Hey, uh, aan de ene kant uh, gebeuren er, uh, worden er gebouwen neergezet... die in eigen beheer uh, neergezet worden. Neem het nieuwe De Lamar... waar uh, Joop en Janine van den Ende uh, aan de bouw hebben gewerkt. Dat is wel gelukt binnen termijn en uh, voor uh, budget... Ja, dan, dan ben je er ook uh, natuurlijk, uh, uh, ja, je kan er gewoon uh, helemaal bovenop zitten. Maar in dit geval van het stedelijk, denk ik uh, dat juist dat laatste traject, hè, waar ik wel nu zelf ook bij betrokken ben uh, uh, met het faillissement uh, van, uh, van de bouwer, ja, dat is wel een beetje overmacht. Oh, het is overmacht en uh, u kiest nu voor een doorstart. Dat betekent ook dat er flink wat geld moet worden ingepompt, lijkt me? Nou, flink wat geld, ja. Het kost allemaal geld. Hè. Elke dag dat je langer bouwt uh, moet, uh, moet je uh, ja, betalen natuurlijk. Omdat er uh, gewoon uh, mensen aan het werk zijn en alles uh, langer duurt. Dus uh, ja, er moet, uh, daar moet uh, geld bij. En het bedrijfsleven mee laten betalen? Is dat een optie? Ja, nou, dat, uh, dat, dat zou wellicht een, uh, een optie zijn. Ik ben uh, natuurlijk na, van, uh, vanuit uh, een liberale gedachte van de CVD Amsterdam ben ik altijd heel erg groot voorstander van uh, private initiatieven... of publiek-private initiatieven. En je ziet dat ook aan, uh, aan de hermitage bijvoorbeeld. Dat is ook echt een goed uh, voorbeeld waarin dat samen heel goed uh, werkt. En uh, ja, bij, uh, bij het stedelijk uh, is dat nu niet aan de orde. Nee, dus uh, voorlopig gewoon een doorstart... En, en nog niet met geld van uh, van van bedrijfsleven. Dat lijkt er niet op. Nou, wij wensen u heel veel succes en hopen dat we snel gewoon in een voltooide stedelijk museum kunnen staan. Dank u wel, Maya Rijgerhoek, gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam. Oké, okay, het, het, voor... het is tien voor half zes en u luistert naar Radio 1. Zometeen uh, gaan we het in de studio weer hebben met uh, Sonja Chalui over uh, uh, Vrouw Power Dag. Maar eerst Mos en I apologize. Uh, misschien duidelijk niet mos, maar Madcon en Baggin. Ik had een beetje geschreven op mijn papiertje gekeken. Het is zeven uh, minuten voor half zes en u luistert naar Radio 1 nu al wakker Nederland. En u hoorde het misschien net al en wellicht bent u net wakker. Goedemorgen in dat geval. Bij ons in de studio zit Sonja C. Louis van de Vrouwpowerdag dat vandaag plaatsvindt. Gisteren was het de internationale dag van de vrouwen. Bent u niet gewoon een dag te laat? Ja. Eigenlijk wel, ja. Dat kwam omdat wij per se Annemarie van Ga als spreekster wilden hebben voor het event. En gisteren was ze al ingehuurd voor, iemand ande, voor een ander event, dus uh, zij komt vandaag. Dus ja. we hebben speciaal voor haar de dag naar vandaag verzet. Laat we dan maar die vraag stellen, waarom Annemarie van Gaal? Want ze wordt echt op handen gedragen hè? door veel vrouwen. Nou, weet ik niet. Weet je, ze is in ieder geval een publiekstrekker en uh, dat zie je aan de reacties, het loopt echt storm. Um, uh, een aantal mensen die het toch leuk vinden om haar te luisteren en ik heb even een beetje gekeken naar haar achtergrond en dan is ja, het toch wel indrukwekkend. Ik bedoel, uh, ze heeft in, in, in, in Rusland heeft ze uh, een, een magazine opgebouwd met meer dan 700 medewerkers in vijf jaar. Ja. Um, nou, ze, ze doet natuurlijk mensen kennen haar van een op zijn kant, Wat ze eigenlijk toch ook wel heel leuk doet. Nou, nonsense en gewoon uh, recht door zee. Dus ik denk dat een hoop mensen wel wat van haar kunnen leren. En uh, waarom organiseer je eigenlijk zo'n dag voor pauwvrouwen? Wat is de aanleiding? Nou, de aanleiding is dat uh, wij acht vestigingen hebben in Nederland. En in één vestiging werd gevraagd of wij uh, onze ruimte beschikbaar wilden stellen voor zo'n dag. Uh, omdat het de honderdste vrouwendag gisteren was. Uh, nou, dat was zo. Toen zei de tweede kantoor, oh, dat willen we ook. Derde, oh dat willen we ook. En eigenlijk zeiden, weet je wat, dan doen we het op alle locaties. Zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. En uiteindelijk zijn wij dus een dag later gekomen dan, uh, dan alle andere zeven vestigingen want daar is het gisteren geweest. En nu komt is er natuurlijk veel aandacht voor de positie van vrouwen. Is dat nog wel nodig nu, al in 2011? Nou, nah, ja. Ik, ik zelf vind van niet. Maar daar zijn de meningen over verschilt. Ik twitter je ook heel Eindelijk, eindelijk zo'n vrouw die ook niet is voor zo'n vrouwenquotum. Nee. Gelukkig. Het <laughs> bestaat vrouwen die tegen het vrouwenquotum zijn. Dat is toch wel het meest waanzinnige idee die er nog heerst. Ja, dat vind ik ook, ja. En eigenlijk, het is grappig. Ik twitter heel veel. En dan heb ik het dus ook met mannen. Want heel veel mannen zeggen, en ik wil ook komen. Ik zeg, nou, dan moet je een rokje aantrekken. Maar dus eigenlijk, het is eigenlijk, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n zo echt alleen vrouwen-event. En we gaan het 24 september doen voor mannen en vrouwen. Ah. Dus uh, dan doen we het nog een keertje over. Maar wat wordt dat verdacht dan? Ja. Gewoon een powerdag in het algemeen. Powerdag, ja ik denk het. Nou zie je, we hebben gelijk een naam al. Nou, blij <laughs> dat ik van betekenis kon zijn. Ja. En toch uh, komt journalist Jessica de Jong, die komt morgen met een boek uit. En die zit wel een beetje op die lijn, want die zegt vrouwen zijn gelijk aan mannen, behalve in de directiekamer. Want uh, vrouwen die halen de absolute top vaak niet. En daar zie je gewoon dat ze echt achterblijven. Hè. De verwachting is dat het de komende decennia niet gaat veranderen. Wat vind je daar dan van? Nou, ik denk ook dat dat... Misschien schop ik nu tegen allemaal heilige huisjes. maar. Als je mijn mening vraagt, ik denk dat het soms aan de vrouwen zelf ook ligt. Uh, ik ben wel eens bij een vrouwen-event geweest en nou, ja, echt, ik ben weggelopen omdat ik dacht, nou, dit is echt de geitenwolle sokken voor woorden. Uh, vrouwen die gaan vaak in de verdediging met kinderen en dat soort dingen. Terwijl als je het goed regelt, volgens mij, met, met man. Ik, ja, ik heb zelf geen kind, dus misschien is het makkelijk praten. Maar ik denk dat dat, dat dat echt aan onszelf ligt. Dat wij ons als vrouw zijn er meer moeten horen. En dan gewoon niet in dat excuus elke keer gaan zitten. Want het, het is namelijk wel iets wat je vaker hoort. Dat, ik geloof dat mevrouw Van Gaal dat ook vindt, toch? Dat vrouwen best wel de kans hebben om wat van zichzelf te maken... en om uh, wat verder te gaan dan... Absoluut. En ik denk dat vrouwen uh, uh, ook zelfs soms beter zijn in het managen van... misschien dat ik weer tegen heilige huisjes aan schop. Maar het blijkt toch dat vrouwen in directie wel heel erg goed doen. Dus het is niet zo dat wij ons achtergesteld hoeven voelen bij mannen. Dus vind ik, dat vind ik echt onzin. En dat ligt ook vaak soms aan onszelf. Als je kijkt naar de onderwerpen van vrouwen waar we het over hebben... en dat, dat toch een beetje lang blijven, blijven mutsen in, in, in wat, wat vroeger was wat niet meer is. Uh, nee, kom op, schouders eronder en gaan. En goed organiseren. Dus het is niet zozeer een glazen plafond, maar een plakkerige vloer. Ja, misschien. Nee. Ik weet niet hoe je het noemt. Ik, ik Krijgen vrouwen aan de top wel de kansen? Want er is bijvoorbeeld nu bij een hele discussie van onze collega's van de NOS. Er komt een nieuwe hoofdredacteur. En dat moet dan een vrouw zijn, vinden allerlei vrouwen en, en een aantal mannen. Bijvoorbeeld Premda heeft een hele actie gestart... Ja, ik, dat bedoel ik. Weet je. Wij als vrouwen moeten dan weer zo'n actie starten... omdat we vinden dat het een vrouw moet zijn. Ik vind dat die discussie er niet moet zijn nou, tussen zeg, mannen en zeggen, dat en vrouwen. vrouwen de kans niet krijgen. Nou, dat vind ik niet helemaal waar. Ik denk als wij laten zien op kwaliteit uh, dat we het net zo goed kunnen... dan krijgen we die kans wel. Ik geloof dat dat een beetje onzin is. En als we nu naar de politiek bijvoorbeeld kijken... het aantal vrouwelijke ministers is volgens mij op twee vingers te tellen? Ja. ja. Sch zaak? Schandalig, ja, vind ik wel. Ja, maar het zou niet uit moeten maken. Geen kwotum, ja, dan het... gaat... gaan we niet toch voor een kwotum. Nee. Zou het land er niet beter uitzien als we geregeerd worden door allemaal vrouwen? Dat weet ik niet, we hebben nee. nog nooit meegemaakt. <laughs> nee. Nou, de grootste basis is een vrouw. Ja, ja. Nee, maar, het, het is... maar in zover is het natuurlijk wel een belangrijke discussie. Van als, je als je geen kwotum doet, dan is wel een gevolg soms dat je misschien een tekort hebt aan vrouwen. Ja, Kun je ja. dan niet toch beter gewoon zeggen... Je gaat het toch weer in een hokje stoppen. En ik denk dat, dat, dat het niet om een aantal gaat... maar ik denk dat het om kwaliteit gaat. Denk je niet? Dat het, weet je, anders ga je mensen daar neerzetten om een aantal te halen. En ik denk dat het moet zijn omdat, wij, omdat je voordeel ziet... bij waar iemand op een bepaalde positie zit. Dat is uiteindelijk ja. veel belangrijker dan wat voor een achtergrond... of wat, wat, wat, wat, voor, wat voor een seks die, die persoon heeft. Ja. Nou, wat vrouwen vandaag allemaal kunnen doen tijdens de Vrouwpowerdag... daar gaan we het later met je over hebben, want ze blijft bij ons in de studio zitten. Sonja, Sonja moet ik zeggen, Sonja C. Louis. Uh, het is iets voor half zes. Straks gaan we het hebben over de meest machtige vrouw van Nederland, Koningin Beatrix. Maar nu eerst onze eigen Anne de Jong met... Het minuutje. Ja, en ook gelijk over een machtige vrouw, mag ik toch wel zeggen. Want Gerdy Verbeet, de voorzitter van de Tweede Kamer... komt vandaag wederom met een nieuwe opzet voor het Vragenuurtje... Ah. In het Radio 1-programma Nog Steeds Wakker Nederland bekenden ze dat het vernieuwde vragenuurtje minder levendig is dan ze had gehoopt. Maar ze wilden nog niet zeggen wat het nieuwe idee precies is. Ze verklapten wel dat er naar de kritieken geluisterd gaat worden. En onder andere de SP en de VVD vonden dat er te weinig interactie is met de aanwezige Tweede Kamerleden. En het noorden van Japan is zojuist getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om kwart over 12 lokale tijd op zo'n 200 kilometer afstand uh, ja, boven uh, Tokio. Kort na de aardbeving was er nog een naschok van 6,3 op de schaal van Richter. Naar aanleiding van de beving worden de, hebben de autoriteiten een tsunami-alarm uitgegeven. Er zou inmiddels een tsunami-golf van 10 centimeter zijn waargenomen. En de voormalig Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld... is tegen het sturen van troepen naar Libië. Onder zijn bewind viel Amerika wel Irak binnen... maar volgens hem verschilt de Libische leider Gaddafi ontzettend van Saddam Hussein. Gaddafi zou niet de hele tijd de internationale gemeenschap provoceren. Volgens Rumsfeld zag Gaddafi wat er met Saddam Hussein gebeurde... en besloot de Libische leider dat hij niet zo wilde eindigen. En tot zover Anne de Jong met... Het Nieuwsminuutje. Drie weken geleden speelde Schalke 04 en Valencia gelijk met 1-1. Vanavond is de return in de achtste finale van de Champions League. Welke club zal zich vanavond in Duitsland plaatsen voor de kwartfinale? We vragen het aan voetbalanalist en oudspeler van Schalke, Juri Mulder. Juri, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat in de Duitse competitie niet zo heel goed met Schalke. Nee. De Champions League, dat is dan nog de enige positieve uitweg? Ja, nou, Champions League en de beker, het beker toernooi hè? daar zitten ze in de finale... Uh, moeten ze tegen Duisburg, dus dat gaan ze waarschijnlijk ook wel winnen. Maar inderdaad, wat je zegt, de competitie is één grote ramp. Ze staan zelfs uh, vijf punten boven, slechts boven de, uh, degradatie, uh, het degradatiemonster. En ja, dat hangt hun boven het hoofd. Maar in de Champions League doen ze het eigenlijk uh, bovenwacht niet goed. Weet je ook het Feyenoord van uh, Duitsland? Ja, wel een beetje, inderdaad. Zegt de Volksclub. En ook van oudsher ook echt wel een. Uh, een uh, Schandaalclub en uh, eigenlijk ook ja, wel de grootste club van Duitsland. Met Bayern München natuurlijk. Maar eigenlijk veel te weinig uh, successen. Heeft Feyenoord wel meer successen uh, uh, gezien uh, uh, dan uh, vergeleken bij, uh, bij Schalke. Vanavond uh, dan die Champions League wedstrijd. En Klaas-Jan doet ook weer mee. Hè? Hebben ze hem erg gemist de laatste weken? Ik weet niet of hij wel meedoet. Ja, klopt dat wel, want volgens mij kan hij nog niet spelen. Nee, kan hij niet uh, spelen? Het laatste nieuws wat ik gehoord heb, is dat hij nog niet kan spelen. Maar misschien, misschien, uh, misschien dat, er, dat, we, dat ze net zo'n konijn uit de hooghoed toveren als uh, van Persie. Van Persie. Uh, Barcelona of, uh, bij uh, Arsenal met Van Persie, dat hij ja. in één keer wel kan spelen. Maar uh, wat, uh, volgens mij uh, uh, doet hij nog niet. Maar ze hebben het zonder Hunter Law al uh, redelijk goed gedaan in Valencia. Uh, wat verwacht je? Wordt het uh, vanavond uh, aanvallen van beide kanten of wordt het behoudend? Nou, uh, wat, wat, wat wel zo is, is dat, uh, dat, en daar heeft Raúl heel erg voor gewaarschuwd... de spits van Schalke, ja. uh, uh, dat Valencia heel goed is in uitwedstrijden. Uh, um, ze hebben een paar hele snelle spelers. doen het, uh, als, zeker de laatste week in, de, in, in uitwedstrijden... doen ze heel goed in, uh, in Spanje. En, uh, dat, dus dat is eigenlijk wel een gevaar. En nu is het ook het geval dat Schalke thuis het, het niet zo goed doet... Dus Hoe kan dat, dat eigenlijk dan met het, met het Legioen? Ja, ja, dat is eigenlijk wel apart inderdaad. Want ja, misschien is dat. En dat is ook weer een vergelijking met fijn hoor. Dat, je, dat ze daar uh, uh, ja, ook een soort, zeker als het, uh, als het niet zo loopt, dan kan het publiek wel behoorlijk tekeer gaan, ook wel tegen de eigen ploeg. En hm. dat kan soms een beetje, ja, toch wel wat extra druk opleveren voor, uh, voor die jongens. En als ze dan, uh, ja, ze een soort zenuwachtig dan. En als ze dan, als zo'n wedstrijd begint en. De eerste bal die gaat al fout, ja dan willen ze nog wel eens tekeer gaan, nou, dat is niet echt bevorderlijk voor het vertrouwen, ja dan moet je als voetballer wel een beetje tegen kunnen natuurlijk, maar dat is wel een beetje aan de hand bij Schalke dat, dat ze moeilijk en ze kunnen ook moeilijk het spel maken. Nou is het ook vaak zo dat die ploegen in de in de, in de uh, uh, arena, ja. dat ze dat ze daar heel verdedigend komen natuurlijk en uh, komen voetballen, ja uh, dan moet jij het voetbal uh, maken en dat kan Schalke gewoon niet vanuit, van achteruit. Ja. Waar is Valencia, denk je, goed in? Wat zou, vanavond, zou het slim zijn voor ze om wat zichzelf terug te trekken... aan het begin van de wedstrijd en op de counter te gaan spelen? Nou, nou dat ik, denk ik niet. Ik denk dat, dat ze wel uh, uh, uh, ook uh, gaan proberen te voetballen. Uh, er zijn uh, weer wat, wat jongens die komen wat terug. Ik geloof dat Mata die, is weer, die doet weer mee. Ja. En dat is een goede voetballer. En, uh, en dus, ja, ik denk toch wel dat, dat, dat, ja, dat ze... Dat ze, dat ze dat ook voetballend uh, uh, wel gaan proberen. Maar zoals gezegd, ook, ook al heb jij de bal, ja, dan zijn ze ook levensgevaarlijk. Wordt dat spannend vanavond? Nou, ik denk dat het wel spannend wordt. Want uh, ik denk dat sowieso, ook al scoort uh, Schalke een keer, dan, uh, dan, uh, dan Valencia is en blijft gewoon een hele goede ploeg. En zal gevaarlijk blijven. Uh, uh, en, en zal ook kans, kans houden. Dus één... Eén of twee goals is dan, uh, is dan ook nog of twee goals is dan nog steeds genoeg. Uh, er zijn er behoorlijk wat goals voor nodig om het te uh, beslissen uh, eerst en uh, vooral nog. dus uh, wat dat betreft blijft dat tot het heel lang aan het einde toe denk ik wel een spannende wedstrijd. Wat, wat denk je dat het vanavond wordt? Nou, ik als oud-ex speler natuurlijk hoop natuurlijk dat. Uh, ja, dat maar niet gaat. hopen. Wat denk je? En uh, nou, ik denk ook dat uh, een verlenging en dan met penalties door. Dat uh, Noyer een paar ballen eruit gaat uh, tikken in de, in de, in de, in de, met penalties. En dan, uh, dat ze dan doorgaan. De keeper van, uh, van Schalke. Ja. Nou, we, we zullen het allemaal zien. Het wordt volgens jou in ieder geval een vrij lange avond. Ja, denk ik ook, ja. Nou, dankjewel, Jurie Mulder, voetballerlist okay. en oudspeler van Schalke. Over Schalke 04 en Valencia, die vanavond tegen elkaar spelen. Om kwart voor negen te zien op Nederland 3. Het is zes minuten over half zes en u luistert naar Nu al wakker Nederland op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over de maximum snelheid die naar 130 km per uur gaat. Is dat nou een goed idee of niet? We gaan een uitgebreide discussie voeren met Maarten van Biesem van Natuur en Milieu. En Erik Freken van de Nederlandse Porsche Club. Het belooft een uh, verhitte discussie te worden. Maar eerst, Mos, zoals ik eerder al beloofde. I apologize. I the insanity. It's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 much space we hide In both ways I apologize I apologize van Mos. Het is 9 over half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. Als het aan het kabinet ligt, dan mogen we voortaan met 130 kilometer per over de weg scheuren. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over het voorstel. En wij spreken met de voorstander en een vervent tegenstander van de verhoging van de snelheid. Erik Vreken, voorzitter van de Nederlandse Porsche Club. Goedemorgen. Goedemorgen. Fantastisch plan, hè? Uh, ik vind van wel, ja. Maar met één nits. Oh. Als de minimumsnelheid ook omhoog gaat... Als de minimumsnelheid ook omhoog gaat. Want wat is die nu dan? Wat moet je minimaal rijden op de snelweg? Ik dacht uit mijn hoofd, dus 70 of 80. Maar heeft u daar last van? Uh, ik denk dat de grootste oorzaak van uh, oorzaken of de grootste reden van, uh, van problemen op de, op de snelweg is dat de snelheidsverschil. Goed, dan gaan we het zo meteen over hebben. Nog even wat voor auto heeft u? Ik uh, rij uh, in een Audi en in een Porsche. Nee, oké. Okay, dan, dan weten we dat voor de statistieken. Um, aan een andere telefoon hebben Maarten van Biezen... teammanager bij Natuur en Milieu. Um, goedemorgen, meneer van Biezen. Goedemorgen. Uh, u bent geen voorsten, voorstander van het plan? Nee. nee. Mag meneer Vreken met zijn uh, Porsche niet zo hard over de weg rijden? Um, nou ja, dat geldt eigenlijk voor, voor alle weggebruikers. Um, dat wij een vrij onzinnige maatregel vinden om van 120 naar 130 te gaan. Ja, wat, wat is daar precies op tegen? Nou ja, het is eigenlijk een, uh, ja, het is een soort verkiezingscadeautje dat je voor een tijdswinst van echt ongeveer niks. We hebben het over een tijdswinst van, van seconden. Uh, en voor een goed gevoel dat iedereen na een paar maanden weer kwijt is. Want het is natuurlijk misschien leuk voor veel mensen. Het ja, maar, dat, maar laten we dat argument, want dat is het argument van symboolpolitiek. En dat gaat u weer leggen door te zeggen dat het symboolpolitiek is. Wat, wat vindt u nou echt van waarom niet naar 130? Nou ja, uh, omdat het heel veel het kost. Het kost geld. Het kost veel milieu, het kost een, een megaton co 2 extra, dat is het elektriciteitsgebruik van een, van een stad ongeveer. En het kost veel extra gezondheid, het kost veel extra ongevallen. En Je krijgt er dus heel weinig voor terug. En wat je ervoor terugkrijgt is dat, nou ja, misschien een goede gevoel van, van mensen, van nou, we mogen wat harder doorrijden. Maar dat goede gevoel is na een tijdje ook weer weg. Het is een soort cadeautje dat, je aan, dat ik aan mijn dochter geef en de volgende week denkt ze van, goh, ik wil best wel weer iets anders, Ze speelt met iets anders. Meneer Freek, het, is, het, is, het klinkt leuk, maar het kost je heel erg veel. Meneer Freek, het is slecht voor het milieu. Het is uh, hartstikke duur. Hoe kunt u voor zijn? Ja, kijk, dat verhaal van het milieu, dat hoor je natuurlijk bij alles tegenwoordig. Maar ja, dan zou je ook geen barbecue meer kunnen hebben of een open haard. Alles is slecht voor het milieu dus. Uh, ik denk wat, wat gemakshalve in de discussie vergeten wordt, is dat de auto's de laatste tien jaar ontzettend veel zuiniger geworden zijn. En dat daar onder ook ontzettend veel winst behaald is. Ze zijn veel veiliger geworden. En de echt dodelijke ongelukken gebeuren niet op de snelweg. Die gebeuren op de provinciale weg. Nou, maar het is aan toch wel... Als, als, als je met een zuinige auto op minder hard rijdt, is die nog zuiniger. Ja, maar dan kan je met het beste, kunnen we allemaal thuis blijven... en uh, de auto in de garage laten staan. Want dat is het allerzuinigst. Meneer Van Biezen? Ja, nou, het, het, het mooie aan het, aan het verhaal is uh, dat. Ja, auto's zijn inderdaad stukken en stukken zuiniger uh, geworden. Um, maar als je kijkt wat we aan olie in Nederland importeren. dan is dat in een aantal jaren gestegen van iets van 4 miljard uh, uh, euro aan, uh, aan import. naar nu 23 miljard uh, per jaar. Daarvan wordt het merendeel, uh, van heel groot deel, gebruikt uh, door de, voor mobiliteit. Uh, dus we zien dat, dat daar het uh, geld dat we eigenlijk continu betalen aan landen uh, ver weg, landen waarvan we ook als we ons afvragen moeten we die nou eigenlijk allemaal zo zwaar subsidiëren. Dus die olieafhankelijkheid is groot uh, en de kosten die we daarvan betalen zijn ook groot. En als je nu even kijkt naar, naar Spanje, waar men net dat andersom doet, van 120 naar 110 km per uur, ja. dan zet Spanje dat in als een soort bezuinigingsmaatregel. Dan zien ze dat ze 2,3 miljard kunnen besparen uh, door een stukje langzamer te gaan rijden. Maar moet dat ook in Nederland, wat u betreft? Ja, wat ons betreft, dat is uh, de, ongeveer de, de allergoedkoopste uh, maatregel die je kan nemen om grote milieuwinst te boeken. Uh, dat is ietsjes langzamer gaan rijden. Maar meneer Freke zegt, ja, dan kunnen we hem net zo goed thuis laten staan. Ja, ja dat is natuurlijk onzin. Uh, de men, uh, ik, ik rij ook vaak in, de, vaak in de auto. En de meeste ritjes die mensen maken zijn zo ongeveer 30 kilometer. Ja. En dat is gemiddelde afstand van een dit. Van Als je uh, van dat stukje misschien een stuk op de snelweg uh, neemt... dan is de tijdswinst die je daarmee mee boekt. En dat is echt letterlijk een paar seconden. Als je ergens voor een stoplicht uh, toevallig uh, uh, sta, stilstaat... dan ben je die tijdswinst alweer kwijt. Dus waar hebben we het nou met elkaar over? Meneer Freke, van een klein beetje tijdswinst... Um, vernielt niet alleen het milieu... maar is het ook nog eens um, heel slecht qua economie? Het kost onwijs veel. Ja, ik, ik, ik kan niet anders dan nogmaals wijzen op dat auto's auto steeds, uh, steeds zuiniger worden. Ja. En uh, ja, natuurlijk, uh, maar we, we praat, dan praten we in dit geval ook over minimale verschillen. En u heeft een Porsche? Hoe hard kan die? Uh, die ongeveer. kan ongeveer 280. 280. En dan mag je van 120 naar een miserige 130. Kunt u nog steeds ja. 150 km per uur harder dan u eigenlijk mag? Ja, het blijft wel. Maar ja. goed, daarvoor hebben we ook een buurland. Ja, u gaat gewoon naar Duitsland. Als je, als je daar behoefte aan mocht hebben. En u bent wel iets eerder in Duitsland als u 130 mag rijden natuurlijk. Dat ben ik inderdaad iets eerder. Dan kan ik iets eerder van een hogere topsnelheid genieten. Ja, maar mijn vraag is natuurlijk... Het scheelt toch heel weinig, 130? Is, vindt u dat nou echt zo leuk, zo'n zo spectaculair verschil? Uh, natuurlijk is het geen spectaculair verschil. Maar ik denk dat het een... Uh een hele normale snelheid is en dat het door uh, de mensen veel beter begrepen wordt als je een lege snelweg hebt, dat je daar een, een normale snelheid kan uh, rijden in plaats van dat je daar gedwongen een, uh, om je heen moet gaan zitten kijken. En in mijn ogen veroorzaakt dat juist altijd een ongeluk. Zelfs als het en, steeds maar een en, klein stukje en, is? En niet, en niet de snelheid zelf. Nee, maar zelfs maar, als het maar een klein stukje is, dan, dan vindt u dat nog steeds... Uh... Rittig, ja, ik denk, waarom heb je zoveel ongeluk in, in, de, in de polder? Iedereen zit, uh, er komt niks aan en men let niet op. En er ontstaat een ongeluk. Ja, meneer Van Bies... Heb op de snelweg ook. Meneer Van Bies, het zijn maar kleine stukjes... en uh, het gaat niet eens om een spectaculaire verhoging. Wat maakt u zich nou zo druk om? Wat maakt het uit? Nou ja, wat, wat ik aangaf, dat het wel degelijk wat uitmaakt... aan uh, milieu en gezondheid en ongevallen en dan geld. Maar waar baseert u dat op? Dat staat zelfs in de onderbouwing van de maatregel door het kabinet. Okay. Dat, dat, dat die effecten er zijn, uh, dat is helemaal duidelijk. En het is ook als je die effecten wil compenseren. Uh, dus je zegt van: Nou ja, het kost inderdaad wat aan, wat aan milieu. en het kost inderdaad wat aan, aan ongevallen en aan gezondheid. Uh, maar we vinden het wel belangrijk dat mensen ietsjes meer kunnen doorrijden. en dat gaan we op andere manier compenseren met andere maatregelen. Dat kan. Dat, dat is dan ook een goed idee dat je dat zou compenseren. Als je dat doet, zijn de, de, de kosten die je daarvan moet maken echt gigantisch groot. Want 1 megaton CO2 besparen, ja, dan, dan moet je echt uh, wel denken aan een, de kilometerheffing, die je, ook door het kabinet is uh, afgeschaft, mm -hmm. uh, die leverde 2 megaton CO2-winst op. Dat is een forse maatregel. Het mag duidelijk zijn, u gaat er niet uitkomen. In de Tweede Kamer gaan ze het vanmiddag wel proberen. Daar um, gaat om half twee gedebatteerd worden. Dank u wel, Erik Vreken van de Nederlandse Porsche Club en Maarten van Biezen van Natuur en Milieu. Ja, carnaval loopt op het einde. Dus de kans is groot dat op dit moment nog een hoop mensen dronken over de straten lopen in het zuiden van Nederland. Dit tot groot ongenoegen van voorzitter Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Hij spreekt de voicemail in van premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. ...toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag meneer Rutte, ik ben Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Ik reageer even op het carnavalgebeuren. Ik hou me bezig met alcohol in de zin van de preventie. Ik ben niet tegen carnaval vanzelfsprekend, maar het probleem is... ...met carnaval wordt er altijd te veel gedronken en met name ook door jongeren. Ook jongeren onder de 16 zelfs. En uh, dat is schadelijk, dat weten we allemaal. U zult misschien zeggen, uh, ja, dat is de eigen verantwoordelijkheid... ...van ouders, van jongeren zelf. Daar ben ik u met u eens. Maar aan de andere kant, u als uh, overheidsdienaar... ...zal ook een aantal maatregelen moeten nemen. En het probleem is dat die maatregelen al jarenlang uitblijven. De goede maatregelen, die komen heel langzaam op gang in Nederland. En een van die maatregelen is de invoering van de 18-jaar-grens. <tiek> een andere maatregel is toch een veel betere handhaving van de regels. En wat we ook graag willen is toch, net als bij tabak... ...een totaal reclameverbod... Mijn vraag is, wat vindt u van deze voorstellen, naast natuurlijk, wat ik zei al, de eigen verantwoordelijkheid? Een duidelijke vraag aan de premier. Moet hij zijn alcoholbeleid flink aanpakken? Dank u wel, Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. En bij ons in de zit nog altijd Sonja C. Louis. Zij organiseert vandaag de Vrouw Powerdag. Goedemorgen nogmaals, Sonja. Goedemorgen. Uh, Bas en ik zijn geen vrouwen, maar dat had je al gemerkt. Uh, maar zijn we vandaag wel welkom. Um, ik ga niemand weigeren, maar ik weet niet of u je zo prettig voelt tussen 150 vrouwen. Nou, ik weet het ook. Ik voel me ja? meestal heel erg prettig. Hoe meer vrouwen, hoe meer vreugd. <laughs> nu ga ik een concert van de Brexit Boys met 50.000 vrouwen. Oeps. Uh, um, maar wat gaat allemaal gebeuren vandaag? Um, we beginnen met een lunch. Nou, het leuke is dat het eigenlijk, want dat zijn we nog vergeten te melden. Maar het is uh, o, uh, alle opbrengsten gaan naar SOS Kinderdorpen. Um, we hebben het eigenlijk via Twitter georganiseerd. En uh, het aantal dingen die binnengekomen zijn, zijn overweldigend. Uh, vier cateringbedrijven hebben zich aangeboden om uh, gratis te cateren. Alle sprekers komen gratis. Er is een veiling. Um, dus Annemarie van Gaal spreekt uh, Els Mieke Havinga. Uh, Maria Genova heeft een boek geschreven... En ik nog een klein stukje. En uh, dan uh, hebben we een afloop sushi, wijn, uh, alles geketerd, alles gratis, uh, onwijs. Um, alles gaat naar het SOS Kinderdorp en we sluiten af met een veiling. En daarin zijn bijvoorbeeld het Hilton Hotel die een weekend beschikbaar heeft gesteld. Um, uh, allerlei boeken. Um, Hans Ubbink die kleding beschikbaar heeft gesteld. Nou, dat wordt geveild en alles gaat naar het goede doel. Dus uh, ook nog een hartstikke leuke dag. Nou, dat klinkt in ieder geval uh, onwijs goed. Um, waarom SOS Kinderdorpen? Heeft dat nog een speciale reden? Nou, Annemarie van Gaal is ambassadrice voor het SOS Kinderdorpen. Okay. Dus vandaar. En, en wat, gaat er verder, wat gaat er verder gebeuren? Wat ga je zelf eigenlijk zeggen vandaag? Um, ik ga het onderwerp aansnijden uh, welke attributen je nodig hebt... en eigenschappen om als uh, persoon, want dat kan een man of een vrouw zijn... succesvol te worden uh, in dat wat je wil bereiken. Maar de vrouwen die komen zijn dus nu nog niet zo succesvol. Dit zijn onzekere vrouwen die powervrouw willen worden. Nee hoor, ik denk dat er de powervrouwen zijn, tussen zijn. Ik denk dat er misschien vrouwen zijn die dat nog willen worden. Maar ik denk dat je nooit oud en wijs genoeg bent om te leren van, van anderen. En altijd nog jezelf kan ontwikkelen en nog succesvoller kan worden. Als je nog één tip zou moeten geven aan de gemiddelde non-powervrouw. Wat zou dat dan zijn? Uh, maken, uh, begin bij iets, uh, zet een doel. Wat zou je willen bereiken? En als je dat doel gezet hebt, uh, bepaal dan bepaalde acties. Hoe ga je dat bereiken? Vooral een goed plan om iets te bereiken. Uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste om bij een bepaald succes te komen. Dat zie je ook veel in de topsport. Hè? Maar dat is niet maken. per se alleen voor vrouwen? Nee hoor, het is voor iedereen. Dus het onderwerp wat ik aansnij zou voor iedereen van toepassing kunnen zijn. Ja. En uh, 150 vrouwen komen er ongeveer? Ja. En het vindt allemaal plaats in Hoofddorp? Ja, Hoofddorp uh, Kruisweg 583, okay, wellness het Training Center. Het, het lijkt wel een commerciële omroep bij ons, we maken Goed, al, alleen, maar, uh, alleen maar reclame. En, en komt er komt een vervolg in september, gaf je aan, en ja. dat is ook voor mannen open. Ja. Ja, want ik zeg al, dit idee is ontstaan omdat het de honderdste vrouwendag is. En helemaal niet in eerste instantie met de bedoeling om het alleen voor vrouwen te doen. Dus we doen het ook nog een keertje voor mannen en vrouwen. Wordt dan heel gezellig. Waarschijnlijk wordt het een andere locatie, want dan zou dit echt te klein zijn. Want dan gaat het over de kracht van mensen in het algemeen. Juist. Nou, we wensen je onwijs veel succes en iedereen die dus vandaag naar de Vrouw Powerdag wil, die moet uh, in hoofd op zijn, want daar gaat het allemaal gebeuren bij het het Centrum op de Kruisweg. En dankjewel, Sonja C. Louis, één van de initiatiefnemers, want de andere, die mogen we niet vergeten, is Ingrid de Bruin. Super, dankjewel, dankjewel en veel succes vandaag. Ja, hoor, Doei. Koningin Beatrix had gisteravond een dineetje. Ze at bij de Sultan in Oman. En het is een rumoerig oud daarom ging het officiële staatsbezoek niet door. Dankzij alle commotie over het privébezoek aan Oman is haar reis naar Qatar onderbelicht in de media. Daar brengt WNL nu verandering in. In het Arabische Emiraat is royalty hoofdreacteur Mark van der Linden. Meneer van der Linden, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat de majesteit de komende dagen in Qatar eigenlijk doen? Uh, nou, allereerst, de majesteit is een beetje een vreemde term. Maar goed, dat zegt tegenwoordig iedereen... Het is gewoon Hare Majesteit de Koningin, of de Koningin, maar de Majesteit. Hmm. Nou, laat ik het wel opnieuw We gaan het gewoon opnieuw doen. Goedemorgen, meneer Van der Linden. <laughs> um, wat gaat Hare Majesteit de Koningin vandaag doen in Qatar? Nou, dat klinkt al een stuk beter. Uh, ze komt om 11 uur aan, plaatselijke tijd. Dat is 9 uur Nederlandse tijd, um, op het vliegveld van Doha. Daar wordt ze verwelkomd door onze ambassadeur, meneer Groffe, en de heer Ghanem Al-Ghayarin. Dat is directeur van het Amiri-protocol. Nou, dan gaat ze eigenlijk meteen naar het uh, paleis, het, het werkpaleis wordt hier dan gezegd, het Amiri Diwan van de emir. En uh, daar wordt ze samen met uh, prinses Maxima en uh, Willem-Alexander begroet door zijn hoogheid Sheikh Hamad bin Khalifa Al Al-Taini. Dat is de heerser van uh, Qatar, de, de emir, de alleenheerser ook. Nou, daar vervolgen... Uh, hele normale protocolaire zaken als het inspecteren van de erewacht, het luisteren naar de volksliederen. Nou, vervolgens is er een audiëntie, worden er wat onderscheidingen uitgewisseld. Uh, de emir zal ongetwijfeld uh, het grootkruis in de orde van de Nederlandse deel krijgen, het standaard geschenken bij staatsbezoeken. En uh, daarna is een lunch. Vervolgens gaat de koningin het Nederlandse bedrijfsleven ontmoeten in het hotel waar ze zelf logeert, tot Daarna vertrekt ze naar het uh, Museum van Islamitische Kunst. Daar wordt ongetwijfeld de tentoonstelling Golden Age of Dutch Painting bezocht. En uh, daarna gaat ze een wandeling maken over een markt uh, die in het Arabisch Soek heet. Dus dan ja. heb je een beetje een idee wat vandaag gaat gebeuren. En er zaten een heleboel uh, lange titels en moeilijke namen tussen. Dit is dus wel nou, dat een officieel staatsbezoek. Ja, leuk deze vroege ochtend. Ja, toch? nee, dat, absoluut. Dat klinkt wel alsof dit uh, zeer gewichtige mensen zijn, want het is een officieel staatsbezoek. Um... Er is geen onofficieel staatsbezoek, dat bestaat niet. Maar gisteren is ze uh, ook naar Oman geweest, of althans is ze naar Oman geweest, maar dat was ja. geen staatsbezoek. Wat is daar precies nee. het verschil tussen? Het was een privébezoek. Uh, het, het had wel wat trekjes van een staatsbezoek, maar dat kwam door uh, zeg maar, uh, de, uh, de Omaanse gastheren. Maar je, hebt, je, hebt, je doet of het staatsbezoek of je doet geen staatsbezoek. En dan, maar was het een uh, ander programma? Er alleen... was er geen programma. Oh, geen programma. Nee, er is alleen een, een, een privé-diner uh, geweest voor de, de koningin, de prins en de prinses bij de sultan thuis. Is gewoon en, zoals wij en ik de... ook op vakantie nee. zouden kunnen gaan, is koningin Beatrix gisteren naar nou een maand geweest. Maar dan bij de sultan. Ja, zo, zo is het in ieder geval uh, aan ons gepresenteerd. Er was natuurlijk wel een achterliggende gedachte. Om te zorgen dat de sultan uh, zich niet beledigd voelde door het feit dat Nederland op zeer korte termijn voor aanvang van het staatsbezoek... heeft besloten uh, het staatsbezoek uit te stellen. Uh, Oman is een, uh, een zeer dierbare handelspartner voor Nederland. Uh, er staan grote belangen op het spel. Uh, onder andere een order van honderden miljoenen voor uh, marine ja, schepen. Uh, um, ja, vergatte uh, Dus uh, het, is, uh, het is diplomatiek om dan uh, te zorgen dat de sultan, die ook heerser is in ieder geval niet uh, voor het hoofd gestoten wordt. Kon u gisteren zien eigenlijk dat, uh, dat de koningin op privébezoek was? Was er echt iets anders aan haar ook dan, dan bijvoorbeeld vandaag? Uh, nou, allereerst droeg ze geen hoed. Dat wil niet zeggen dat het dan niet officieel is. De koningin draagt wel vaker geen hoed. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste... waaraan we konden zien dat het uh, meer privé was dan normaal. Hè. De koningin is eigenlijk nooit privé. Het is nee. 24 uur per dag koningin. Maar dat was de bril. Ze droeg eigenlijk een bril, niet, ja. Uh, die draagt ze bijna nooit. Bij um, officiële gelegenheden. Was het een uh, statement? Zou het worden, sorry? Zou het een statement kunnen zijn naar de, naar de mensen in Nederland die uh, zo'n discussie daarover hebben? Nou nee. Ik denk dat de koningin niet iemand is die uh, statements maakt met deze dingen. Dat was wel zeer onopvallende kleding. Dat is bij een ook niet zo, dat is niet zo gebruikelijk. En dan komt er toch echt een visitekaartje naar beneden gelopen. Nu was het. Zeg maar wat ingetogen. Maar die bril wordt ook wel eens gedragen als er bijvoorbeeld veel kans is op stof of uh, zand. En dat is natuurlijk in Omaa ook wel weer het geval. Uh, als daar een wind opsteekt, dan uh, kan je maar zo uh, zand in de ogen krijgen. En dat is natuurlijk heel vervelend, want dan moet de koningin daarna even de lens uitnemen. Ja, hele gewone problemen voor hele gewichtige mensen. Um, gisteren was geen staatsbezoek, uh, maar dat was wel duidelijk ook met een beetje een handelstintje eraan. Nu is in Qatar wel een staatsbezoek. Is dat met dezelfde missie? Nou ja, ieder staatsbezoek heeft uh, uh, formeel uh, de reden om de goede vriendschappelijke betrekkingen uh, te benadrukken. Maar achter, op de achtergrond speelden zeker de zakelijke belangen waar de koningin zich overigens niet mee bemoeit. Maar in haar uh, kielzog reist een grote handelsdelegatie naar, uh, naar het land dat uh, staatsbezoek krijgt van de koningin. En dat is ook hier het geval. Goed, vandaag en morgen dus Koningin Beatrix in Qatar. Mark van der Linden, hoofdredacteur van het tijdschrift Royalty. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, het is een twee minuten voor zes. Ik dat, dat voor ons het er bijna op zit, Maar over ruim uh, een uur begint uh, op Nederland 1 ochtendspits Met Petra Grijze, die weer natuurlijk dat programma aan elkaar zal praten. Goedemorgen, Petra. Goedemorgen, jongens. Heb je gisteren een beetje feest gevierd? Dat was Internationale Vrouwendag. Uh, ja. Eigenlijk was het een dag als altijd. Een mij. dag als altijd. En, ja, zei je. Nou ja, dat weet ik niet. Volgens mij zijn jouw dagen hartstikke leuk. En zeker ja. ook de komende uren. Wat ga je allemaal doen? We hebben een bomvolle show. We hebben de AWB, want ouderen die zijn geen gevaar op de weg, zeggen zij. Ze vinden dat ouderen pas op hun 75ste gekeurd hoeven worden in plaats van op hun 70ste. Directeur Guido van Hoorkom gaat daar alles over vertellen. En we hebben IJs Wielinga, een beetje onze huisdokter, die vertelt waarom mensen denken dat hun medicijnen niet meer werken als er geen merkje meer op staat. Terwijl het toch echt wel zo is. Ervaringen van een pleeggezin met twee vaders. En hoe is het als opeens iedereen je inloggegevens van je telefoonabonnement kan zien? Dat is niet zo leuk. Straks het verhaal over uh, hoe bedrijven en overheid omgaan met onze privégegevens. Naar aanleiding van de Big Brother Award. Hebben jullie zelf ook al aandacht aan besteed? En wij gaan daarover doorpraten. En we waren gisteren op de Rode Loper. Natuurlijk bij de première van Gooiense Vrouwen, de Movie. Nou, Zo dus straks dus vanochtend de mooie beelden van de roodlopen. Heel veel succes samen met de Peter Grijs, ook met de ANWB en het verhaal over de pleeggezinnen. En eh, WNL is vandaag niet weg te denken. Natuurlijk komt vanavond om half zeven op Radio 1 met Avondsprits met Alex de Vries. En EO mag er wel de stekker uit uitgesproken trekken. Maar vanavond is er gewoon uitgesproken WNL met Joost Eertmans Iets voor half negen op Nederland 2. Deze uitzending van Nu al wakker Nederland zit erop. Het is namelijk bijna zes uur, dus zometeen op deze zender het nieuws... En daarna het Radio 1 Journal. Volgende week om twee uur zijn we terug met nog steeds Wakker Nederland. Heel graag tot dan en een fijne dag. Voor Wakker Nederland, omroep WML.